11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In de Tweede Kamer neemt de irritatie toe over bonnenquota bij de politie. In het regeerakkoord staat dat de quota worden afgeschaft. En kort nadat het kabinet was aangetreden... liet minister te weten dat er meteen een eind aan moet komen. De Kamer vindt dat de korpsen zich daar aan moeten houden. SP-kamerlid Van Raak bij de KRO op Radio 1. Als ik een melding binnenkrijg van agenten... Uh, dat ze worden afgerekend op het aantal bonnen wat ze moeten uitdelen... dan stel ik voor dat we de korpschef schorsen... en op het matje laten komen bij de minister. Want het moet maar eens afgelopen zijn. Er zijn inmiddels verschillende berichten geweest over korpsen... die toch richtlijnen hanteren over de hoeveelheid bonnen... die agenten moeten schrijven. Vaak wordt dat dan anders genoemd dan een kwotum.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 Ikea roept wereldwijd glazen terug van het merk Roent. Bij het concern zijn in totaal twaalf klachten binnengekomen dat de glazen breken tijdens het gebruik. Vijf mensen raakten daardoor gewond. Volgens Ikea kunnen ze sneller breken doordat het glas niet overal even dik is. Mensen die Roent glazen hebben gekocht worden opgeroepen die terug te brengen. Advertenties met die strekking zijn in allerlei landen in de media verschenen. Dan het weer nog bewolkt en vooral in het midden van het land regen. Het wordt 4 graden in het noordoosten en 9 in Zuid-Limburg. Vanavond droog en opklaringen. De komende dagen wordt het droger en kouder met maximaal rond 3 graden wb Verkeersinformatie. Nog drie files op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en het Hoevelaken 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoeterwoude 2. En op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Lexmond en Hagenstein 2 kilometer. Ach, zoet. Een opleiding volgen naast het werk? Dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed.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 Insteken, omslaan, doorhalen, af laten gaan. Het is dinsdag, Breidag. En de gids.fm bezocht de initiatiefnemer van wildbreien.nl. Wat is dat nou weer? Francine Ome is daarvan de initiatiefnemer. En straks gaan we afkanten met haar. Van dadengericht strafrecht naar slachtoffergericht strafrecht. En zwaardere straffen. Ons strafrecht is aan het veranderen. Maar wat vindt de rechter daarvan die de vonnissen wijst? Zometeen praat ik uitgebreid met Margot Somsen, zij is strafrechter in Arnhem. En we werpen de vraag op of Nederland zijn onderdanen bij een Europees aanhoudingsbevel niet wat al te makkelijk uitlevert. Wilt u een kijkje nemen achter de schermen? Surf naar de gids .fm. Maar eerst even dit: als je voor de samenwerking bent, stem je tegen de resolutie. Ben je tegen de samenwerking stem je voor deze resolutie. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Ja, niet Dames en heren, het was bij sommigen niet duidelijk welke resolutie aan de orde was en hoe je dat moest lezen en hoe niet. Nee, wat ik ga doen, dat is deze resolutie op nu in stemming brengen. Chaos op het inmiddels de CDA-congres van oktober vorig jaar... waar de meerderheid besloot samen te gaan werken met VVD en PVV. Het CDA was zo trots op dat congres dat er een DVD van werd gemaakt. En nu blijkt dat wel geteld 500 mensen de moeite hebben genomen... om die DVD aan te schaffen. Michael Sijbom, uh, hij is hoofdcommunicatie bij het CDA. Meneer Sijbom, we hebben vier minuten. Ja. Goedemorgen, er waren 2000 DVD's gemaakt. U dacht Sinterklaas en Kerst staan voor de deur, dus kassa. Ja, dat uh, dachten we, maar we hebben er ook 500 verkocht. Dus uh, hier zit een tevreden man. Nou, en 2000 is eigenlijk al niet te verkocht. veel. Want als je dat bedenkt, uh, uh, 2000 voor een DVD, dat is maar een schijntje natuurlijk, hè? Ja. Maar het is niet onze core business. Dus uh, nee, maar uh, ik ben nu weer op de radio. Dus we zullen er straks weer uh, een Drie verkopen. Dus uh, <laughs> ik denk dat de eerste uh, weer binnenstromen, de eerste bestellingen... Wat heeft dit geintje het CDA gekost? Uh, niet veel. Ik denk uiteindelijk, als we ze alle 5000 verkopen, zijn we met kosten 10.000 euro kwijt. Nou, dus uh, uiteindelijk maakt het niet uit of je nou 1000 of 2000 drukt. Die laatste 1000 uh, zijn maar een fractie van de eerste. Dus. En het is een tijdloos product. Hè? We kunnen er nog wel uh, deze kabinetsperiode, in die duurt nog drie jaar, nog wel, uh, nog wel in de verkoop doen. Maar 500, een congres op DVD, nooit eerder vertoond. En nu weten we eigenlijk waarom. Het interesseert de mensen niet. Nou, ik moet nee. zeggen, krijgt hij van die 500 mensen wel veel uh, reacties. En laten we wel wezen, het uh, was spannende tv. Ik bedoel, het was uh, spannender dan Inspector Moors. Ik denk, menig audiaansconferenten is uh, met grappen uit dat congres met uh, situaties gevuld. Dus uh, nee, ik denk, mensen die hem uh, zien, uh, er een uur plezier aan beleven. Meneer Seibom, zei u nou net, spannender dan Inspector Moors? Ja. Dan zijn er schennis hoor. Nou ja, kijk eens, de uitslag is bekend, maar toch uh, blijft het spannend. Heeft het CDA geen uh, last van zelfoverschatting wat dit betreft? Nee, nee, nee, nee. Dat, dat, daar leiden we niet aan. Uh, dus uh, nee hoor, het, was, uh, het is... Uh, en dat, dat zijn ook de reacties van de mensen. Mensen vinden het mooi om te zien. Maar hoe stelt u zich dat nou voor? De kinderen liggen net op bed en papa en mannen zeggen tegen elkaar... He, he, eindelijk alleen. We gaan lekker naar het CDA-congres kijken. Ja, ik kan mezelf ja. ook niet thuis voorstellen dat mijn vrouw zou zeggen, ze we lekker naar het CDA-congres uh, kijken. Maar er zijn mensen die dat, uh, die dat graag doen. Er zijn mensen die heel andere dingen kijken. Ik uh, uh, kan me ook niet voorstellen dat ik uh, s'avonds onderuitgezakt uh, naar de Voice of Holland zit te kijken. Nou ja, dat doen ook mensen. Ja, ik kan u niet zien, hè? Maar hebt u uw gezicht nog in de plooi? Ik heb mijn gezicht in de plooi, maar ik begreep ook dat de Partij van de Arbeid ook uh, een DVD gaat uitbrengen. Oh ja? Ja, over een poppenkast. Dus... Uh, u hebt, de dat... u hebt de telegraaf gelezen? Ik heb de telegraaf gezien. Ik denk, nou ja, de reclame is er al. Dus... De telegraaf van gisteren over de linkse, uh, de linkse bijeenkomst. Ja. Onderleiding van de PvdA. Het ja. weekend, afgelopen zondag. Wat is voor u het hoogtepunt op die dvd? Nou, uiteindelijk denk ik toch wel de, de emotie van het gewone lid. Uh, uh, Welk gewone de, lid? De, de, nou, de mensen die, die, die uh, bij de gewone uh, kijker niet bekend zijn. Kijk, natuurlijk, het is leuk uh, onze prominenten die vanuit een... Uh, ja, verschillend invalshoek uh, hun visie geven. Dat is natuurlijk mm. mooi om te zien. Maar, maar ik uiteindelijk nou het is het hoogtepunt van één gewoon lid. Welk gewoon lid is dat? Uh, ik vond meneer Braakman uh, goed. Waarom? Nou, die had gewoon een verhaal uh, recht uit zijn hart. En er waren ook wel andere leden die ik zelf dan ook niet ken. Ik bedoel, ik ken niet alle 5000 mensen die aanwezig waren. Maar het, het, het verhaal, uh, uiteindelijk, uh, uh, en dat was ook de kracht van waarom het uh, al die uren voor de mensen die het rechtstreeks hebben gezien spannend uh, bleef, is dat het feit dat er zoveel mensen uh, recht uit hun hartspraak, mening gaven. En dat, dat maakt het mooie tv. En de dvd is daarom ook uh, toch een historisch uh, document. Wij vonden net die 29 seconden van de veilingmeester de dagvoorzitter, vonden wij het hoogtepunt van de dvd. Ja, dat heeft ook menig tv-programma gehaald. Daar hebben we ook een deel van de verkoop aan te danken gehad. Dus dank aan Jos Hoebe. De Dab Kings komen nu met Sharon Jones. Wel eens van gehoord? Nee, heb ik niet op de dvd staan. Het is wel een hele goeie. Ja, ik ga luisteren. U kunt ook kijken op de site. De Gids.fm ziet u de clip. Oh, dat ga ik direct doen. En u kunt het bestellen op onze website. Ja, We Dat was een mooi nummer, Nobody's Baby, van Sharon Jones. Die uh, gaf echt de leiding aan, die stond ervoor voor de troepen... en de troepen waren de Dab Kings. Dit is de Gids.fm. VARA Radio 1. Bij mij zit Margot Somsen, ze is strafrechter in Arnhem... en ze is hier als vertegenwoordiger van de Raad voor de Rechtspraak. Dat is een soort belangenbehartiger van rechters en rechtbanken, populair gezegd. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik zat gisteravond het Nieuwsuur te kijken en daarin zit een onderwerp over het Wildersproces. Een commissie, de commissie Meirink heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond het proces. En een van de conclusies werd voorgelegd aan de president van de Amsterdamse rechtbank, Carla Eradus. En een ander belangrijk aspect vind ik dat het rapport concludeert dat de organisatorische kant uh, meer steun had kunnen geven aan uh, de Kamer die de behandeling deed. Uh, zeker waar sprake was van toenemende mediadruk. Zijn rechters niet bestand tegen toenemende mediadruk? Dat kan ik in zijn algemeenheid niet zeggen. Uh, maar die druk wordt wel groter. En daar, daar moeten we op inspelen. U merkt dat zelf ook? Um, ja, dat merk je zelf ook. Je merkt meer belangstelling uh, in de algemene zin van het publiek. Je ziet dat uh, terug in, in nieuwsberichten, op, in kranten, in uh, tijdschriften. Maar zeker ook televisie en radio. Uh, en je ziet een toenemende aandacht voor de emotie in strafzaken. En ze gaan dus over uw schouders meekijken, als het ware? Ja. Maar het is niet erg natuurlijk, want de rechtspraak is openbaar. Nemen. Het is niet erg, maar um, als je aan het werk bent... en je moet rekening mee houden hoe dat voor de buitenwereld overkomt... Uh, is wel een extra belastende factor. Wordt u meer aangesproken op straat daardoor bijvoorbeeld? Nee, dat gelukkig ik, niet. Nee. Omdat u wat minder bekend bent, waarschijnlijk. Uh, niet zo vaak ja, op tv ja, komt. Dat denk ik. Maar het, het, het, het werkt wel thuis na, op het moment dat ze in, in, bij de SBS of bij RTL... of dan wel in het NOS-journaal iets gezegd hebben over een bepaald strafproces. Gaat u nadenken? God, hoe, kan, hoe kunnen ze dat nou zeggen? Um... Ja, je hebt het heel vaak, maar dat geldt voor ieder vak, denk ik, dat als je iets hoort of leest over je eigen vak, dat je denkt nee, dat had, dat had toch beter uitgelegd moeten worden of kunnen worden. Of dat is niet duidelijk overgekomen. Dat is natuurlijk altijd je angst, maar dat is ook wel wat je terugziet en terugleest. En die journalist had dat dan beter moeten uitleggen? Nou, die had dat, vaak kunnen die journalisten dat wel, maar daar is dan niet de ruimte voor. Rechtspraak gaat over nuances en, en daar is zelden echt veel ruimte voor. Dat is vervelend, hè? Dat is best lastig. We moeten eigenlijk one-liners zijn. Um, dat is de, de wens van de lezer, kennelijk. Of de luisteraar, of de kijker. En zou zo'n rechter dat niet kunnen? Of zou een persrechter dat niet kunnen uitleggen? Um, je kunt het uitleggen, maar niet in one-liners. Omdat het veel te veel... Het, het, het beeld van justitie, de blinddoek... maar wel de, de, de weegschaal of de handen die wegen... Um, en die beweging daarbij, die handen die op en neer gaan... dat is eigenlijk waar het om gaat. En dat kun je niet in één zin uitleggen. Vroeger was de rechterlijke macht boven alle twijfel verheven... en nu wordt het meer gezien als mensenwerk. Klopt die conclusie? Ja, het is natuurlijk altijd mensenwerk geweest. Dat, dat is een makkelijk antwoord, maar um, er wordt wel kritischer gekeken... naar de, de, de uitspraken, die, en dan heb ik het over strafrecht, maar die gedaan worden. Heeft dat ook zijn voordelen? Die zie ik zo niet. Ik zie ook geen nadelen, hoor. maar ik zie niet wat daar het voordeel van is. Nee. Nee. Denk eens wat langer na. U bedoelt er, dat er kritischer wordt gekeken of dat er meer wordt gekeken? Dat er kritischer wordt gekeken? Nou, kritisch kijken maakt altijd dat je, als je dat niet van nature hebt... maar dat je meer geneigd bent tot zelfreflectie... en tot kritisch kijken naar je eigen werk. Maar, maar ik ga ervan uit dat we dat eigenlijk altijd al wel doen. U bent dat niet de laatste tijd meer gaan doen? Um, nou, het aspect van uh, hoe je overkomt uh, in de media... als er bijvoorbeeld in de zaal gefilmd wordt... Um, of als er, uh, als er radio wordt gemaakt... is natuurlijk wel een aspect waar je meer alert op wordt... Houdt u er rekening mee? Make-up? Um, ja, maar in de loop van de zitting verdwijnt dat. En dan, dan, is het ook, daar hou ik er, dan denk ik er niet meer aan. Maar dat ben ik. Daar kan ik alleen maar voor mezelf spreken. Um, het geeft natuurlijk een extra spanning. Maar als je aan het werk bent, als je in gesprek bent met verdachten... met slachtoffers, met getuigen, dan is dat weg, dat extra aspect. Het voordeel is dat u niet op uw kleren hoeft te letten natuurlijk. Precies. Want u heeft altijd die toga aan. Dat is heerlijk. Ik laat u wat horen. De oudjaarsnacht in Den Haag verloopt niet overal even feestelijk. Op veel plaatsen krijgen politieagenten het zwaar te verduren. De een gooit bij de tuinstoel, een ander scheldt ze uit of slaat er een. Allemaal met net iets te veel op.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 maar van twee voorwaardelijk. 46 oud en nieuw verdachten kwamen via supersnelrecht voor de rechter. En dit was een fragment uit het NOS Journaal. Het OM kondigde aan dat de strafeis 75 procent hoger zou liggen. Tegen hulpverleners zelfs 200 procent. Op momenten die in elkaar werden geslagen of wat dan ook. Maar volgens Trouw werd er uiteindelijk toch lager gestraft. Hoe kan dat? Um, er werd lager gestraft in bepaalde zaken dan het OM eiste... En dat heeft verschillende redenen. Dat, onder andere omdat uh, niet altijd bewezen werd geacht door de rechter... wat wel door de officier bewezen werd geacht. En dat heeft uiteraard consequenties voor de hoogte van de straf. Um, maar er werd wel hoger gestraf um, dan voorheen. Dus het is maar net waar je het mee vergelijkt. Dat zegt. weet u zeker? Um, nou, dat is de informatie die ik heb gekregen. Maar ik heb zelf geen snelrecht gedaan. Nee. nee. nee. Maar uh, het is zo dat er dan twee of drie uh, zaken zijn... waar de betrokkenen van verdacht wordt... En twee kunnen bewezen worden, en het derde kan niet bewezen worden. En dan straft die rechter natuurlijk automatisch lager. Zit het zo in elkaar? In het algemeen wel, ja. Het OM laat met dat supersnel rechts, uh, zijn tanden zien. Moeten, vindt u, harder gestraft worden in zijn algemeenheid? Nee, dat kan ik in zijn algemeenheid niet zeggen. Um, in dit dat, geval. Dat er uh, hoger geëist wordt en ook zwaarder gestraft wordt. als het gaat om, um, om geweld tegen hulpverleners. Um, dat is heel invoelbaar en. Um, kennelijk is dat ook nodig, omdat het toeneemt. Het is, een, het is natuurlijk uiteindelijk een armoedebod. Je zou willen dat het op een andere manier opgelost kon worden. Um, maar er zijn nou eenmaal veel strafzaken waar hulpverleners, politiemensen, ambulancepersoneel, artsen, verpleesters... slachtoffer worden van bedreiging of van geweld. Um, en dit is een manier om te kijken of, dat, of, ja, of, je daar, of je dat kunt terugdringen. Hoe zou u willen dat het opgelost zou worden? Ja, dat is een, een, een lastige vraag. Je zou hopen dat mensen het inzicht hebben dat hulpverleners er zijn om hulp te verlenen. En dat je die fatsoenlijk en respectvol moet bejegenen, ongeacht de omstandigheden. Het gebeurt niet. En nou zegt het OM, dat heeft het kennelijk landelijk afgesproken. We gaan harde straffen, we gaan strenge straffen. Maar ja, daar hebben ze we wel de medewerking van de rechters voor nodig. Ja, ja het OM kan alleen maar eisen. Um, dus een voorstel, doen, een voorstel doen voor de afdoening. En de rechter beslist uiteindelijk aan de hand van de bewezenverklaring... de omstandigheden van het geval, de persoon van de verdachte... Um, de ernst van het feit. Nou ja, uh, al die um, elementen bij elkaar. En het komt soms uit tot een lagere straf. kan ook tot een hogere straf als komen. Als ik u net hoorde, gaan de rechter dus in mee. hoe Die rechter is ook een beetje gemasseerd... Ja, gemasseerd is denk ik het verkeerde woord. Um, rechters uh, maken deel uit van dezelfde maatschappij... als waarover, uh, waar, waar de, de verdachten in zitten waarover ze moeten oordelen. Um, lezen kranten, zien televisie. Um, de problemen zoals die worden gesignaleerd... en door het OM worden uh, gepresenteerd, zijn ook herkenbaar. Heeft u vragen thuis voor strafrechter Samson? Laat het ons weten via de gids.fm. En we komen er na half twaalf op terug. Met name in de politiek hoor je dat, dat criminelen veel te makkelijk wegkomen. Hè? Die, die populistische houding. Hindert u dat wel eens? Ja, beslist. Daar heb je ze weer. Wat, wat je heel vaak ziet, um, is dat mensen um, een niet zozeer een mening, maar een oordeel hebben... gebaseerd op een heel beperkt aantal feiten. En onderzoek heeft uitgewezen dat als mensen eh, leken, hè, burgers... als die beschikken over dezelfde informatie als rechters... en ze moeten tot een gezamenlijk oordeel komen over de hoogte van de straf... Eh, dat dat vergelijkbaar is met rechters en soms ook lager. Hè, dus dus het, het vellen van een oordeel zonder goed geïnformeerd te zijn... Dat, dat vind ik hinderlijk. En waarom informeert u dan niet goed? Waarom gaat er dan geen bericht uit... Of komt een persrechter op televisie vertellen wat de feiten exact zijn? Nou, die conclusie deel ik niet. Nee, dat is een vraag. Ja, dat is een vraag. Nee, we proberen om zo duidelijk mogelijk te motiveren... waarom een beslissing wordt genomen. Waarom een bepaalde straf wordt opgelegd. En dat communiceren we via persberichten als er. Persbelangstelling voor is. Uitvoerige vonnissen die beschikbaar worden gesteld, geanonimiseerd. Um, er worden ook vonnissen uh, gepubliceerd op de website van de rechtbanken. En um, persrechters kunnen desgevraagd nog een toelichting geven. Maar dan houdt het ook wel op. Persrechters bellen de betrokken politici niet en zeggen wat je nou weer zegt? Nee. nee dat nee, gebeurt niet? Nee. nee, dat gebeurt niet. Zou dat niet verstandig zijn? Nee, dat is niet verstandig. Waarom niet? Een uh, rechter heeft een bepaalde rol en een bepaalde functie. Een zekere afstand tot de zaak en uh, tot het oordeel... wat aan door de buitenwereld aangegeven wordt. Een politicus heeft ook een bepaalde rol en dat moet niet mengen. Nee, maar ondertussen wordt er door de buitenwereld een heel ander beeld gevormd. Ja, en dat is hinderlijk, dat zei ik al. Ja. ja, dus dat kan je een beetje beïnvloeden. Dat zou kunnen. Maar dat moet je niet doen. Niet rechtstreeks door, door uh, een persrechter contact op te laten nemen met... Uh, een desbetreffende politicus. Rotjochies, hangjongeren... die komen heel vaak weg met een taakstraf. En dan eh, zegt, eh, zegt de burger... dat is toch wel buitengewoon soft. Ik zie hem weer. Hij is weer bezig. Wat is uw reactie? Um, ja, daar ook een... een, een... Oordeel gebaseerd misschien op toch te weinig uh, kennis van zaken. Uh, invoelbaar dat die rotjochies... Je kunt ze moeilijk opsluiten voor de rest van hun leven... Uh, om te voorkomen dat ze baldadig gedrag vertonen. Want daar heb je dan over als je het over rotjochies hebt. Een uh, werkstraf, hè, een taakstraf, een werkstraf... Um, kan een behoorlijke belasting zijn voor een jong mens. En uh, is ook een straf. En het alternatief is dan... Dat hoor ik in de manier waarop u dat presenteert. Het is dan een gevangenisstraf. Maar wat daar de consequenties van zijn... dat is lang niet altijd positief of positief gedrag. Is een taakstraf een straf? Een taakstraf is een straf. Sommige mensen denken, ja, die zijn wel makkelijk af. Je moet een beetje pensioen onderhouden... Ja, nee. Een taakstraf is een straf. Als je het afzet tegen een gevangenisstraf, um, zal dat lichter zijn. Um, maar iemand moet uh, werken zonder daarvoor betaald te worden. Iemand die al een baan heeft, daar is het extra zwaar voor. Iemand die geen baan heeft, uh, die moet op tijd zijn bed uit. Uh, moet zich houden aan de regels. Um, krijgt niet betaald. En uh, dan zijn 40 uur al best bijvoorbeeld veel uren. Dat lijkt niet zo als je uitgaat van een 40-uur-werkweek voor jezelf. Maar als je dat erbij moet doen, is dat veel werk. En toch blijft het met veel burgers het idee hangen dat het soft is. Hè? Dat je gek, gek, Gerritje bent als brave burger... want als een crimineel er dus een moeilijke jeugd bij haalt... dan smelt de rechter. Nee, dat is niet zo. Nee. Je kunt wel eens geraakt worden door de treurigheid van iemands voorgeschiedenis. En als je het over een crimineel hebt... heb ik daar een, een beeld bij van een van zwaardere delicten... en van, eh, van, van, van gewelddadig gedrag. Eh, en dan kan het zijn dat je geraakt wordt door de ellende van iemands bestaan... Um, maar dat maakt niet dat het oordeel daardoor over de ernst van de feiten verandert. Dat weet u zeker? Dat weet ik zeker, ja. Het kan wel zijn dat een, een, een, een verhaal over een jeugd... dat dat tot een conclusie leidt van een gedragsdeskundige. En die bijvoorbeeld zegt van ja, als, als er um, moet worden voorkomen... dat iemand opnieuw in dit soort gedrag vervalt... dan zijn er bepaalde maatregelen nodig, een behandeling. En dat doet natuurlijk wat met het soort straf... en met, met een eis van een officier of met het vonnis. In maart vorig jaar deed u de uitspraak dat rechters door de economische crisis slagen straffen. Ja, ik heb aangegeven dat de economische crisis een element is dat meespeelt in de, in, uiteindelijk in de hoogte van de straf. Omdat het een omstandigheid is die de persoon van de verdachte raakt. En, maar dat mag uh, toch eigenlijk geen verschil maken? Um, jawel, de, de, de maatschappij verandert en de economie. Uh, we zitten in een crisis. En ik geloof dat ik toen ook het voorbeeld heb gegeven van alcoholzaken. Die kun je het te vergelijken. Hè? Dan wordt het alcoholgehalte gemeten in iemands adem of in iemands bloed. Um, als iemand zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk... Uh, met dat argument komen er veel... Maar dat, eh, dat kan. dan kan de economische crisis voor bijvoorbeeld de ZZP'er eh, die in de bouw zit, eh, dan is dat makkelijker in te voelen dat dat inderdaad nodig is als iemand in een gehucht woont en werkt in de regio eh, met zijn eigen eh, gereedschap achterin. Eh, die wordt zwaar geraakt door het kwijtraken van zijn rijbewijs. Ja, dan zeggen mensen had hij van tevoren maar moeten bedenken. Die zelfstandigen. Ja. Dat zeggen de toeschouwers en uh, de, de, de, het publiek. En uh, wat, mij, wat ik denk dat een verklaring is waarom mensen zo hard oordelen vaak... is dat mensen zich, uh, als ze het hebben over het strafproces... dan verplaatsen ze zich in de positie van of van toeschouwer uh, of van slachtoffer... maar nooit in de positie van een verdachte. Want ik heb een verdachte nog nooit horen zeggen of een advocaat horen bepleiten... dat iemand zwaarder moet worden gestraft dan wordt geëist bijvoorbeeld. Het gaat altijd om een ander... Uh, maar wat een verdachte verwacht is toch dat er geluisterd wordt... en dat de, de straf past bij de ernst van het verwijt natuurlijk. Uh, maar toch ook rekening houdt met bijzondere omstandigheden als die er zijn. Ja, die moeilijke hier bijvoorbeeld dan weer. Dan smelt de rechter, zegt Geertje. Ja, nee, maar dat is dus niet zo. Dat weer niet? Nee. Gisteravond was er in Nieuwsuur een ander onderwerp over de rechtspraak. Zeven loveboys werden vrijgesproken en een huilend slachtoffer begreep er helemaal niks van. Het was voor vol ongeloof hoe de rechter allemaal vertelde. Hij zegt dat ik inconsequent ben in mijn verklaringen. En uh, ik heb de verklaringen of de van hem doorgelezen. En daarin staan juist de inconsequente stukken in. Dus hij is degene die uh, de feiten met de uh, onwaarheden verdraait. Ik wil uh, voor mezelf opkomen. En als dat betekent dat ik in een hoger beroep moet gaan... ...dat betekent dat dat ik nog een keer moet getuigen... ...dat betekent dat dat ik weer een jaar in onveiligheid leef. Dan moet dat maar. Als dat in Nederland ervoor nodig is om een slachtoffer zijnde geloofd te worden, dan ga ik tot het einde. Als je die loverboys vrijspreekt en laten we ervan uitgaan dat dat juridisch helemaal klopt... dan moet je dat eigenlijk heel goed kunnen uitleggen... aan de buitenwacht. Ja, dat is ook goed uit te leggen, denk ik. Maar zij begrijpt er niks van, dit slachtoffer. Ze heeft het over onwaarheden, die de rechter zegt. Ja, ik, ik kan daar wat moeilijk op reageren... omdat natuurlijk kennis over de inhoud vraagt. Ja. Hè? Maar um, als iemand iets niet begrijpt... Dan, dan kan dat verschillende verklaringen hebben. Het kan natuurlijk ook... Het kan liggen, laat ik daarbij beginnen, bij een, een te juridische uitleg... Um, bij het doen van de uitspraak, dat er gewoon niet goed is overgekomen. Daar kan het aan liggen. Het kan ook liggen natuurlijk aan um, onbegrip bij het slachtoffer... omdat zij haar eigen waarheid heeft. En uh, een juridische maat die daar overheen wordt gelegd... is soms moeilijk te accepteren, hoe goed die ook wordt uitgelegd. Dus ik weet niet of dit het niet accepteren is, of het niet begrijpen... of een mix daarvan en waar dat aan ligt. Ik weet het maar ook niet. het is zaak om het goed uit te leggen en het kan goed worden uitgelegd. Maar laat ik u even laten luisteren naar de uitspraak van de rechter. De rechtbank concludeert dat zij de verklaring van aangeefster... in onvoldoende mate betrouwbaar acht... dat de verwetelijke vertragingen hebben plaatsgevonden... tegen de kenbare wil van aangeefster. De kern van het strafrechtelijk verwijt... komt daarom niet buiten redelijke twijfel vast te staan. Dit staat een be bewezen verklaring van deze feiten in de weg. De verdachten zullen dan ook van de feiten grond... op de genoemde zaakdossiers worden vrijgesproken. Buiten redelijke twijfel, zaakdossiers, noem maar op. Ja, dat kan eenvoudiger. Denk ik. Dat dus kan duidelijker. Zou dat eenvoudiger moeten? Um, ja, wat het lastig is bij het doen van een uitspraak... is dat het moet juridisch kloppen. En um, dan is het uh, soms heel prettig om je vast te houden gewoon aan het vonnis. Maar het kan achteraf ook Het kan uh, duidelijker uitgelegd worden... voor het slachtoffer als je daarvan uitgaat. En het slachtoffer... De verdachten zullen het begrepen hebben, denk ik. Het slachtoffer heeft sinds 1 uh, januari meer rechten... om een rol te spelen in het strafproces. Komt er dan ook meer emotie in de, in de rechtszaal, verwacht u? Um, nee, dat verwacht ik niet. De, de slachtoffers die spelen al een rol in het strafproces. En, en die positie wordt versterkt. Maar ze hebben bijvoorbeeld al spreekrecht in, in bepaald soort zaken. Maar ze mogen zich niet richten tot de dader? Nee, nee. Maar ze mogen wel tot uitdrukking brengen... wat, wat het gevolg voor hen is geweest van, uh, van het strafbare feit. En wat wordt nu het verschil dan? Het verschil wordt dat, um, even, even kort gezegd... dat um, de... De bedoeling van de gewijzende wetgeving is dat de vordering tot schadevergoeding van het slachtoffer, dat dat wat um, voor het slachtoffer wat eenvoudiger in de zittingszaal beoordeeld kan worden. Tot nu toe was het criterium om wel of niet toe te wijzen of ontvankelijk te achten, was dat het eenvoudig van aard moet zijn. En uh, dat is wat... Het is net hoe je bekijkt, verlicht of verzwaard. Uh, nu is het criterium dat het geen onevenredige belasting... voor het strafproces mag vol, uh, vormen. En dat betekent dat dus er wat meer moeite zal moeten worden gedaan... om die vordering te beoordelen. En nu voor het slachtoffer, dat luistert. En het, voor het slachtoffer wat, wat, betekent wat, wat, dat als die wat schade... Wat heeft zij er verder aan? Dat zal de praktijk ja. moeten uitwijzen. Maar wat uh, het slachtoffer eraan heeft... is dat de, het wat minder snel zal worden terugverwezen... naar een andere rechter voor het verhalen van de schade. Maar dat gebeurt, maar dat dat gebeurt in, het, in het strafproces zelf. Was er vroeger te weinig aandacht voor de rol van het slachtoffer? Um, ja, het, hoe, hoe verder je terugkrijgt, hoe minder aandacht ervoor was. Er is al meer aandacht voor en uh, er komt dus nog meer aandacht voor. En zal die grotere rol van het slachtoffer leiden uh, tot een hogere strafmaat? Hogere um, uitspraak, laat ik het zo zeggen. Dat verwacht ik niet. Nee. We hebben professionele rechters... Um, maar het maakt uh, de zitting wel anders. Voor het publiek en voor de verdachte. Ik praat het zo met u door. Maar goed, soms een. Zij is uh, <kwijnt> ze strafrechter in Arnhem. Sorry. In het tweede half uur van de Gids.fm nog de webwereld van Charles Groenhuizen. En geen wildplassen, maar wild breien. En voor de rest hoort u wel wat er allemaal aan bod komt na de hoofdpunten, gelezen door Jan van der Putten. Radio 1, het nos journaal. In de Tweede Kamer groeit de irritatie over de bonnenquota bij de politie. Het nieuwe kabinet beloofde meteen een eind te maken... aan de praktijk dat agenten een vastgestelde hoeveelheid bonnen moeten uitschrijven. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat korpsen daar toch mee doorgaan. Een zelfmoordaanslag in Irak heeft dan zeker 40 mensen het leven gekost. Een man blies zich op bij een rij mensen... die stonden te wachten voor een recruteringsbureau van de politie. De aanslag was in Tikrit, waar Saddam Hussein vandaan kwam. Tijdens de campagne Nederland leest staat dit jaar Het leven is verrukkelijk van Remco Kampert Centraal. Leden van bibliotheken kunnen het boek dan gratis afhalen. Het leven is verrukkelijk verscheen in 1961. En die campagne Nederland leest is dit jaar in oktober en november. En IKEA roept wereldwijd glazen terug van het type Roent. Bij het concern zijn in totaal twaalf klachten binnengekomen over glazen die breken tijdens het gebruik. Vijf mensen raakten daardoor gewond, heeft IKEA bekendgemaakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Zwaarder. Radio 1, de gids met Felix Beurders. Tot twaalf uur neem ik u nog mee naar artis, waar niet alleen dieren, maar ook kleurige breiseltjes te zien zijn naar de webwereld van Charles Groenhuis. Ik ga door met strafrechter Margot Simpson. En We hadden het over de rol van het slachtoffer in een proces. Zal uh, die rol groter worden? Zal de, de strafmaat verhoogd worden? Maar er is ook een vraag, komt het door het populisme... dat er meer aandacht is voor het slachtoffer? Dat, dat durf ik niet te zeggen, nee. U vermoedt dat ook niet? Uh, moet, moet wat ook niet. U vermoedt het ook niet? Oh, ik vermoed het ook niet. Um... Het zal best ook een rol spelen wellicht, maar nee. Um, ik denk dat het, een, een um, het is al heel lang geleden in gang gezet... Um, het, dat het gewoon een, een natuurlijke verandering is. En er is behoefte aan meer zekerheden en een sterkere positie van het slachtoffer. Een slachtoffer heeft levenslang. daar moet altijd een harde straf tegenover staan? Dat is een vraag van een andere luisteraar. Um, nee, ja, dat is een lastige vraag. Hè. Een slachtoffer waarvan hebben we het dan over... Um, als je het hebt over een, een, een slachtoffer van een tasjesroof... Uh, waarbij niemand is gevallen of beschadigd... Dan, dan, dan heeft dat slachtoffer geen levenslang. Maar het gaat om een heel ernstig delict. Uh, ja, dat kan. Dat kan uh, hè, een verkrachting bijvoorbeeld. Um, een traumatische verkrachting. Dat kan levenslang nadelige gevolgen hebben. Maar... Um, en moet er dan een aantal harde straf tegenover staan? In beginsel tegen heel, tegenover hele ernstige delicten... waar slachtoffers met hoofdletters uh, door zijn gekomen... er moeten zware straf tegenover staan. Zeker. Vanwege genoegdoening? Onder andere genoegdoening. Eh, afschrikken van, eh, van dergelijk gedrag, gedrag door andere personen. Eh, en natuurlijk ook... Als je iemand een, een, een tik op zijn vingers geeft... een harde tik, eh, een lange gevangenisstraf... dan verwacht je daar ook een correctiewerking van voor de toekomst. Want dat levert natuurlijk helemaal niks op, hè. straffen. Um, uiteindelijk um, levert het dus veel minder op dan je zou denken. Nederland is een, in binnen Europa een land dat een, een vrij hard strafklimaat heeft. Uh, maar wat dat doet met de criminaliteitscijfers... Uh, is niet altijd duidelijk zichtbaar in positieve zin. He, dus het is niet zo dat hoe zwaarder je straft, hoe minder criminaliteit. Vroeger werd die minder hoog gestraft dan in de ons omringende landen. Zijn we langzamerhand een beetje bijgetrokken? Ja. Ja, we zijn um, vergeleken bij bijvoorbeeld... Um, en het land eh, Frankrijk, Zweden, Denemarken, eh, ook Duitsland... straffen wij zwaarder. Of ja, daar trots op moet zijn, weet ik niet, maar dat is een gegeven. We zijn langzaam koploper aan het worden in Europa. Nou, dat weet ik niet. Uh, maar wel dat we, dat we bovenaan staan, dat, dat we vrij streng zijn. Verwacht het publiek niet van een rechter dat ze het, hij of zij, het opneemt... voor het slachtoffer? Voor, ja, voor het slachtoffer. Um, ik denk dat een, dat een slachtoffer dat meer verwacht van een officier van justitie... en een rechter moet uiteindelijk alle belangen wegen. Waaronder ook zeker die van het slachtoffer... en van mogelijke nieuwe slachtoffers. Maar dat is één van de belangen. Zou uh, juryrechtspraak niet een goed alternatief zijn is de volgende vraag? Ja, die vraag komt regelmatig op. Um, juryrechtspraak um, is iets totaal anders dan wat wij nu hebben. En wat ik al zei, als burgers worden betrokken bij de rechtspraak... He, in, in, in proefzaken, uh, dan blijkt dat voor wat betreft de hoogte van de straf... dat uh, vaak vergelijkbaar is met een rechter. Uh, maar het vraagt natuurlijk een enorme verandering... van ons proces. Legt u eens uit. Um, we zijn helemaal ingericht op een professionele rechtspraak... op een uh, openbaar ministerie dat uh, gaat voor de waarheidsvinding... de rechter... Je moet ook oordelen wat is de waarheid, hè, wat is er gebeurd. Als je hebt uh, of een spraakt, dan is het natuurlijk toch veel meer um, de vraag... wat vindt de jury ervan en hoe bereik ik dat de jury doet wat ik wil. En ik is dan bijvoorbeeld de advocaat van de verdachte of dat is uh, het Openbaar Ministerie. Want dan is er geen professionele rechter die de stukken beoordeelt... maar dan is er een leke jury uh, ja, die, die beïnvloedbaar is. Dus je krijgt een heel ander proces. Zou je daarvoor zijn? Ik ben daar niet voor, maar dat is natuurlijk een beetje een lastige vraag voor iemand die, die als professie uh, rechter heeft. Ik zie daar de, de voordelen van, van dat professioneel dit vak beoefenen. En het Openbaar Ministerie en uh, de advocatuur, we zijn natuurlijk allemaal dit strafrechtssysteem gewend ook. En zure um, heeft, heeft veel meer, um, wat ik ervan weet en wat ik ervan heb ervaren, um, is veel gevoeliger voor emotie. En uh, dat is gevaarlijk. Hartelijk dank voor uw komst, Maro Samsom. Ze is strafrecht in Arnhem en is vertegenwoordiger van de Raad voor de Rechtspraak. Een soort belangenbehartiger van rechters en rechtbanken. Tijdgeest. Journalist Charles Groenhuis praat in de webwereld van over zijn favoriete websites en over het belang van informatietechnologie voor ontwikkelingslanden. Eerst een opmerkelijk uh, sociale mediacampagne. Simone Wijmans blogt over sociale media. Er zijn van die momenten dat je het even helemaal gehad hebt met buurman, politicus of schoonmoeder. De nieuwe sociale media campagne Enkele Reis Terug van online reisbureau Wereldtickets.nl springt daarop in. Marco de Boer, creatief directeur van reclamebureau Artmix legt uit. Met de hashtag Enkele Reis Terug kan je mensen een verwending doen waar je op dat moment even niet meer door de deur kan. Dus of dat nou een, een slecht presterende topvoetballer is of een niet presterende directeur van een overheidsinstantie. Je kan eigenlijk met enkele reis terug kan je, je ongenoeg uiten op internet, op Twitter en op Facebook. En daarmee maak je kans op een reischeck van waar 500 euro. Op Twitter wordt gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om anderen een enkele reis terug te wensen. Via de hashtag, oftewel het hekje enkele reis terug, schrijven mensen hun ongenoegen van zich af. Dat vertelt Hisham Isaouti, marketingmanager van wereldtickets.nl. Uh, een dame bijvoorbeeld die, uh, die, haar, uh, die de ex van haar vriendin een enkele reis terug wenst. Of uh, een voetballer die een enkele reis terug wordt gewenst naar het tweede team... En ja, ook wel eens een, een bestuurder of uh, uh, een baas die, uh, die niet al te vriendelijk is. Dat we zagen bij de brand uh, in Moerdijk uh, dat men uh, de oneerlijke voorlichters, dus de bestuurders die daarvoor uh, verantwoordelijk waren, dat men hen een enkele rest terug Moerdijk wenst. Met de campagne willen de makers, naast de reclame voor het reisbureau... mensen stimuleren om met een beetje hulp van sociale media wat eerlijker te zijn. Nou, Ik vind af en toe wel, en dat merken we ook aan de, de reacties... dat mensen het heel moeilijk vinden om eerlijk voor hun mening uit te komen. En uh, door enkele reis terug te introduceren kan je eigenlijk... Hey, je kan alles zeggen wat je wilt. Dus uh, van links tot rechts, tot uh, sportbewust, uh, uh, reageren op televisieprogramma's uh, enzovoort... Dus je kan eigenlijk op het moment dat je een, een spreker bij witte man, niet, uh, niet oké okay vindt... dan kan je die enkele reis terug naar zijn woonplaats of uh, zoiets kan je dan gebruiken. Maar eerlijkheid kan ook leiden tot belediging of discriminerende opmerkingen. En daar zijn ook sommige critici van de campagne bang voor. De reacties op de campagne zijn uh, heel divers. Het zijn mensen die het echt verafschuwen, die echt vinden dat het niet kan omdat ze denken dat uh, het bedoeld is om uh, te discrimineren. En dat is absoluut niet zo in het geval. Als mensen het uh, standaard verkeerd zouden gebruiken, hè, waarbij, echt heel, waarbij heel discriminerend over te komen, dan moet ik aangeven dat dat absoluut niet de bedoeling is. Dus het is wel echt de bedoeling om uh, te, te prikkelen en een discussie op gang uh, te krijgen. Waarbij je daadwerkelijk gewoon uitkomt voor je mening. De campagne Enkele Reis Terug loopt nog twee weken. Tijdgeest, de webwereld van Charles Groenhuizen. Uh, ik ben denk ik per dag uh, 16 à 18 uur online. En hoeveel volgers op Twitter? Ik ben net door de 11.000 heen. Uh, ik twitter vrij veel over dingen die mij uh, bewegen of die me aanspreken, in, in bijvoorbeeld in het nieuws. Als ik ineens een in economist een bericht tegenkom... van dat de snelst groeiende regio in de wereld... economisch gezien de snelst groeiende regio... Sub-Saharan Afrika is, dus het zuidelijke deel van Afrika... dan denk ik van, wow, waarom lees ik daar zo weinig over? Iedereen... En dat wordt getwitterd? En dat twitter ik dan en daar wordt ook vaak op gereageerd. Maar ook van de week had ik een probleem met mijn Apple-computer... en dan had ik binnen tien minuten via Twitter antwoord. Hartelijk dank, dus dat werkt ook. Kun je een wereld uh, zonder internet voorstellen? Jawel, maar het zou er wel dramatisch anders uitzien in mijn geval... Kijk, als internet morgen voor mij zou wegvallen, dan zou ik me nog wel redden. Dan zou ik nog wel werk hebben, enzovoort. Maar voor veel andere mensen is het echt een tool, een gereedschap... om zichzelf sterker te maken. Denk bijvoorbeeld ook aan technologie, misschien is het een grote stap... maar in, in veel ontwikkelingslanden. Voorbeeld? Heel simpel voorbeeld. In Kenia We hebben ze een systeem dat heet M-PESA. De M staat voor mobiel, M-PESA is geld, mobiel geld. Je ziet een filmpje van een geitenhoeder in Kenia. Echt een man met zo'n jurk aan en een stok in de hand en een hond die hoedt. Die maakt geld over, ontvangt geld en maakt afspraken allemaal via zijn mobiele telefoon. Since its launch in 2007, M-Pesa has been many good things to families across Kenya. Emmanuel Sironga is a pastoralist in Magadi and has been making a living through the sale of goats. As pastoralists, we have to travel long distances in search of greener pasture. Dat maakt die man dus oneindig veel dan sterker en beter. Die man zijn leven is objectief beter aan het worden... en zal nog beter worden dankzij informatietechnologie. Dus mijn stelling eigenlijk ook. IT, informatietechnologie, moeten we eigenlijk herbenoemen. Het heet eigenlijk ET, empowerment technology. Het sterker maken van mensen. Dan uh, jouw favoriete websites, als je zelf online bent. Welke sites bezoek je dan? Nou, ik, noemde natuurlijk al, ik noemde net Economist al. Dat is een van mijn favoriete informatieve sites. Omdat Waarom? Ook, uh, bijvoorbeeld heel erg verstandig over Amerika schrijven. Uh, met vaak verrassende perspectieven. Is, uh, vind ik echt prettig. Uh, een favoriete klant van mij is de Wall Street Journal. Uh, die zeer informatief is. Mensen roepen vaak. heel de rechtse klant. Dat is op zich niks mis mee. Dat is ook zo. Dat vind ik ook leerzaam, die rechtse commentaren. Maar vooral is het een heel informatieve klant met een hele goede website. Uh, wat ik veel gebruik. Uh, maar dat is ook heel erg werkgerelateerd. Ik doe nogal wat spreekbeurten. Uh, is uh, bijvoorbeeld Google Images. Uh, ik probeer je verhaal te illustreren met bijvoorbeeld cartoons, met foto's. Nou, Daar is Google Images fantastisch mm -hmm. voor. Voor dezelfde, hetzelfde doel kijk ik veel naar YouTube-filmpjes. Ik praat natuurlijk in spreekbeurt veel over Amerika. Nederlanders snappen vaak niet hoe serieus en hoe diep geworteld... conservatisme, rechts zijn in Amerika zit. Leuk of niet? Nou, dan heb je bijvoorbeeld een filmpje van Glenn Beck van Fox TV, een hele rechtse man. En die gaat dus te keer tegen Obama... dat het socialisme en communisme op uitbreken staat. Hey, I got an idea. If we're gonna go down the road of socialism... I mean, why not really go for it, huh? Nou, dat kan ik vertellen. Als ik voor ons een filmpje kan laten zien... waar je dat gewoon ziet en hoort... die Glenn Beck keer gaat... en met een soort filmpje, een animatie... waarbij je nou, dat socialisme als een grote doem op je afdentert... ja, dat is fantastisch. Nou, dat kan, dat kan dankzij YouTube, zo maak ik er gebruik van. Comrade! Good news from the Western Front. Our is to take hold. Oh, the De aardconservatieve Glenn Bax van Fox News. Alle links vindt u uiteraard terug op de website. Het is radio 1. Het leek langzaam uit te sterven, maar plotseling is het er weer helemaal breien. En niet gewoon breien, maar wild breien. In Artis. Manite van der Hulst, jij bezocht de eerste wildbreie bijeenkomst, liep het storm? Nou, er waren er toch zo'n 100 mensen merendeels vrouwen, dat moet ik erbij zeggen. Er, waren, er was een, een brei papa, er waren een paar jongens. Maar daar hield het ook wel mee op. Maar wel van jong tot oud, echt ook oma's. Dus uh, het was wel een succes. En het was de eerste van vier keer. En jij ook? Twee rechts, twee averechts? Nou, hier niet. Ik heb me er niet toe laten verleiden. Maar ik heb, uh, zeker in de... Ik spreek over de jaren tachtig... heb ik de blaren op mijn vingers gebreien En ieder nieuw vriendje een trui. Wat is dat eigenlijk, wil Is dat breien met een leeuw op de achtergrond? Nou, nee, ze doen het wel nu in, in Artus. Artus is uh, ook wel uh, geschikt ervoor. Het gaat erom dat Artus een beetje versierd gaat worden... door breisels, door dus eigenlijk allerlei uh, kleuren. Er zijn nog uh, drie woensdagen te gaan. En dan uh, op de 16e februari dan opent een tentoonstelling. En afgelopen woensdag was dus van die vier keer de eerste bijeenkomst. Insteken, uh, omslaan, doorhalen, af laten glijden. Insteken, omslaan, doorhalen, af laten glijden. Wat ben je aan het maken? Oh, een sjaal. Voor wie? Voor de verzorgers. Voor de verzorgers hier in Artes? Ja. En Bastier, jij bent hier de enige jongen. Ja. Van wie heb jij breien geleerd? Uh, van mijn oma. Kan je ook wel een beetje los breien of wordt het echt zo'n heel strak breiwerkje? Kan ik allebei. En wat ben je aan het maken? Um, ik denk een jasje vol om de boom. Je doet het om een tak heen? Ja. Zoekt u breinaalden? Ja, die breinaalden, daar kan ik niet meer breien hoor, met die sokkennaalden. Hoe ziet u dat dat het sokkennaalden zijn? Dat ik een zit. En dat, die hoor je eigenlijk met z'n vieren weet je wel in de ronde te breien. Hier zijn nog breinaalden? Ja, maar dat zijn die breien, dat zijn die dikke. Hartelijk welkom dat jullie van heinde en ver gekomen zijn... En um, ik zal even beginnen met te vertellen hoe dit zo gekomen is. Dat in ieder geval dat jullie hier allemaal zitten. Ik vind het ook zo leuk dat iedereen gewoon zit te breien intussen. Ja. Toch? Um, nog niet eens zo lang geleden, ik denk een maand of twee geleden, toen was ik in een boekwinkel. En daar vond ik een boek en dat ging over knit graffiti. Heel vrolijke, gekke breisels die je gewoon als het ware toevallig tegenkwam in de stad. Ga ik met de initiatiefnemer van het Wild Breien naar buiten, Artis? Dat is kinderboekenschrijver en ontwerper van Sien Omer. Wat is Wild Breien? Um, wildbreien is een vorm van street art. En het is overigens gekomen uit Amerika. 2005 ongeveer, ja, nee, ja, ja, ja. Is het daar groot? Het is uh, nog niet zo groot als graffiti of stencil art. Er zijn allerlei vormen van street art natuurlijk. En um, het is eigenlijk letterlijk wildbreien. Je maakt breien zoals die niet braaf zijn. Zoals sjaals en truien en uh, nuttige dingen. Het is eigenlijk onnuttig breien waar de wereld vrolijk van wordt... Wildbreien is bedoeld voor de publieke ruimte. Ja. Wat voor soort dingen kun je dan wildbreien? Uh, nou, wat uh, heel dankbare objecten zijn, zijn brugleuningen, lantaarnpalen, uh, standbeelden. En vooral ook de grauwe en lelijke plekken in de stad. Er zijn natuurlijk genoeg plekken die niet zo gezellig zijn. En die knappen erg op van een wildbreisel. Dus je maakt een breisel en je naait het om een brugleuning. Ja. Dat heet net zoals met uh, graffiti spuiten, heet het taggen. En je kunt er een labeltje aan hangen. Dus je kunt zeg maar, uh, wat erg leuk is, is om een wild brei club op te richten. En die, geef, die club geeft je een naam en je maakt een labeltje aan je breisel. Wat nog leuker is om er een website bij te maken. Waarop je je foto's zet en informatie en zo. Dus je kunt er van een heleboel dingen mee doen. Het, het is te vergelijken met street art, graffiti. Dat heeft allemaal een, een vrij rauwe klank, een vrij mm -hmm. rauwe uitstraling. Breien klinkt weer heel lieflijk. Ja, dat is het ook. Het is een soort van warme, gezellige, vrolijke zus van graffiti. Nu kun je een behoorlijke taakstraf krijgen voor graffiti. Is dat voor wildbreien ook? Nou, om eerlijk te zijn, voor zover ik weet niet, want je beschadigt niks. Dus je, je zet je tech, die naaien je bijvoorbeeld om een lantaarnpaal heen... maar je beschadigt de lantaarnpaal niet. Dus hij kan er ook zo weer af. Dat is natuurlijk ook uh, het risico dat je loopt, dat je een prachtig iets neerzet... en het is er over een week af. Maar goed foto's ervan maken en ja, het is een beetje de sport. Heeft u zelf al uh, wildbreisels in Nederland aangebracht? Um, ja, ik ben natuurlijk uh, al een paar maanden geleden stiekem begonnen. Ik heb er eentje op de Frederik Hendrik Soetersbrug aan de Amstel in Amsterdam gemaakt. En ik moet zeggen, die zit al uh, nou, bijna drie maanden op. Dus en af en toe rijdt u er langzaam te kijken of hij er nog zit. Ja, natuurlijk. En dan ben ik blij dat hij er nog zit. En ik ben die brug langzamerhand aan het uitbreiden. Dus eens in zoveel tijd zet ik er een tag bij. Dus op den duurste is die, de hele leuning van de brug helemaal warm en gekleurd. Wat is hier in Artis nou geschikt om een wild breisel op aan te brengen? Nou, dat is het leuke van Artis. En zeker in de winter, omdat dan de bomen kaal zijn. Er zijn hier een heleboel prachtige objecten. Er zijn uh, heel veel beelden, uh, genoeg... Uh, Bomen verder en uh, bankjes en uh, er is van alles. De balustrades niet te vergeten, lantaardenpalen. Dus ik denk dat straks als 16 februari de tentoonstelling opent... dat het een waanzinnig prachtig gezicht gaat zijn. Terug naar binnen. Toch een beetje fris en regenachtig in Artus. Mevrouw, welk project gaat u doen? Ik ga de giraf doen. En dan wil ik. Uh... En om, voor de duidelijkheid, een beeld van de giraf ja, is dat. Een beeld he? van de giraf. En uh, had ik uh, gedacht: weewarmers. En ook wel iets leuks voor de staart. En uh, daar gaan we vier weken aan werken. Bebreideling, bebreideling. <laughs> Zin in? Brugleuningen, lantaarnpalen, fietsenstallingen, bankjes: alles kan wild bebreid worden. De komende drie woensdagen kunt u als breien nog meedoen in artis en op 16 februari wordt de tentoonstelling Wild Breien geopend. Maar u hoeft natuurlijk niet in artis wild te gaan breien. U kunt overal wild breien. Wat mij betreft tot aan Madagaskar toe. Dit is de gidspunt. Met Felix Burders. De Telegraaf schrijft vanochtend over de uitlevering van Nederlanders aan andere EU-staten. Nederland zou daar te snel en te makkelijk toe overgaan. Gedwongen door Europese regelgeving. Aan de telefoon VVD-Europarlementariër Hans van Balen. Meneer Van Balen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nederland levert mensen te makkelijk uit, stelt de krant. Bent u het daarmee eens? Nee, dat kun je op basis van één weer niet stellen. Het is namelijk. In Europa makkelijker gemaakt om mensen voor een rechtbank te krijgen. Bijvoorbeeld in Polen of in Nederland. Dus in het buitenland is het zoals in Amerika. Dat is uitleving, dat duurt acht maanden. Dus dit is korter en makkelijker. Verkloppend, want we zijn één Unie met de mogelijkheid om vrij te reizen. Dus misdadigers reizen ook vrij. En dat betekent dat je Europees ook makkelijker moet kunnen aanpakken. Dat is het punt niet. Er zijn alleen twee klachten. Slechte situatie in de gevangenissen waar deze mensen hebben gezeten, daar moet wat aan gebeuren. Ik mm. vind dat uh, minister Opstelten van Veiligheid... zou eigenlijk een Europees verband tegen zijn collega's moeten zetten... laten we in ieder geval die omstandigheden harmoniseren. Hè? Want ik vind dat de Nederlander op een nette manier... in een gevangenis moet ja, kunnen ja, Daar zetten. heb je vandaag nog niks aan natuurlijk, hè, als je wordt opgepakt. Wat zeg je? Uh, als, als, u naar, als u naar Polen wordt gebracht, omdat u iets gedaan hebt... Ja. Uh, een akkefietje van, wat lees ik, omgerekend 22 euro, 100 slot ja, dan kan maar... je voor worden opgepakt en uitgeleverd. Ja, dat dat kan, wordt helemaal dat niet kan. gecontroleerd. Nee, maar daar, daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar mensen moeten onder normale omstandigheden in de gevangenis zitten. Maar al, zegt u dan... nou, u hebt geen enkel probleem ermee... als iemand voor 22 euro wordt uitgeleverd? Luister, ik wil... Uh, in algemene zin, ik ga me niet met een... Ik zeg, de gevangenissituatie moet uh, verbeterd worden. Tweede is het, uh, als een rechter twijfelt, hè, dus er komt een verzoek via het officier van justitie bij de rechter, die twijfelt, dan kan hij een Europees advies vragen. Ook over de situatie in bijvoorbeeld Polen of Bulgarije, of Roemenië. Hoe wordt daar rechts gesproken? Wat gebeurde met dit soort gevallen? Dus ik vind dat er Beter dan moet worden gekeken, maar op basis van één artikel kun je niet stellen dat dit slecht geregeld is. Heeft u de indruk dat we rechters hier in Nederland vaak advies vragen aan een Europese rechter in dit soort? Uh, mijn idee is dat dat niet heel veel gebeurt uh, en als de rechter denkt, nou, ik vertrouw het zaakje niet helemaal of ik weet niet of, uh, laten we zeggen, het verzoek om overlevering wel uh, juist is, dan zou hij beter uh, nog eens extra aan de Europese rechter advies kunnen vragen. De zaak van uh, Cor Disselkoen haal ik toch maar even aan uit die krant, want hij zegt er staat te lezen in de dossiers dat ik me het afgelopen decennium schuil heb gehouden voor de Poolse overheid, terwijl ik notabene al twaalf jaar op hetzelfde adres woon en al die tijd nooit iets uit het ...heb vernomen. Bovendien heb ik de afgelopen jaren voor mijn werk... ...tientallen keren per jaar naar het buitenland gevlogen... ...ook naar Polen en kwam overal gewoon langs de douane. En met de beschuldiging dat ik me schuil hield... ...maken de Poolse autoriteiten zich de schuldig aan misleiding... ...van de Nederlandse justitie. En juist op basis van deze Poolse leugens... ...heeft justitie besloten om mij uit te leveren. Dat is toch wel vergaand? Ja, maar dat is een stelling van iemand, hè? Dat is iemand die zegt dat... Dan wil ik weten in hoeveel gevallen speelt dat nog meer. Ik kan op één uh, situatie of twee situaties niet een oordeel vellen. Gemiddeld is het goed dat mensen makkelijk kunnen worden ter beschikking gesteld van de justitie in Polen of in Frankrijk of in Nederland of in Duitsland. Dat is goed om uh, criminaliteit aan te pakken. En als daar... Problemen zijn, moeten Nederlandse rechter sneller, dus uh, bij het Europees Hof van Justitie aan de bel trekken en advies vragen. Maar kennelijk heeft zo'n verdachte dan geen enkele mogelijkheid om er even tussendoor te fietsen en te zeggen terwijl die Nederlandse rechter luister is. Wat jullie nu doen, dat, dat gaat echt alle perken te buiten. Dat kan wel. Hij kan dat natuurlijk uh, aanvechten. Hij kan dat aan de rechtbank melden. Uh, wat hij hier nu in de krant heeft gezegd. En dat kan voor de rechtbank aanleiding zijn om Europees advies in te roepen. Ja, maar dat gebeurt dus niet. Nee, maar de rechter... Kijk, ik ben geen rechter. Uh, dit is nou typisch de rol van de rechter om dat te wegen. Nederland zou inwoners het makkelijkst uitleveren... in vergelijking met andere EU-landen. Klopt dat ook? Uh, er zitten veel Polen in Nederland. Er zijn ook veel Nederlanders actief in Polen. Dus dat er meer tussen die twee landen wordt overgeleverd. Uh, ten bezin dat de justitie in de andere landen. Dat, dat lijkt mij logisch. Het is niet zo dat het uh, een enorm groot verschil maakt... tussen bijvoorbeeld Duitsers en Polen. Nee. Dat weet u zeker? Dat weet ik zeker, ja. En Polen uh, doet verreweg de meeste aanvragen tot de uitlevering hier in Nederland? Ja, klopt. Dat heb ik ook begrepen. En dat verklaart u door het feit dat hier zoveel Polen werkzaam zijn? Ja, en in Nederland zoveel... actief zijn in Polen. He, ik bedoel, uh, er zijn vrij weinig Nederlanders actief uh, in Noord-Ierland. Ja, dan, dan zal er ook minder uh, juridisch verkeer tussen uh, Noord-Ierland en Nederland zijn. Maar er zijn er ook Nederlanders actief in Italië, Nederlanders actief ja. in Duitsland, in Frankrijk, is... noem maar op. Natuurlijk, maar nogmaals, Polen en Nederland, daar eh, zijn heel veel eh, ondernemers vooral actief. En dat blijkt nu helemaal zo te zijn. Eh, nogmaals, het is goed dat je Europees makkelijker van de ene lidstaat naar de andere lidstaat een verdachte kunt overleveren. Dat die ter beschikking komt van justitie is een goede zaak. Alleen mensen moeten onder goede condities, normale condities, in de gevangenis zitten. En als een rechter twijfelt. U uh, moet hij advies vragen uh, aan bijvoorbeeld de Europese Hof van Justitie. Ja, de dus een herhaling van lang. Zetten, en ik zei al, uh, op dit moment heeft een verdachte daar nog helemaal niks aan. Want dan komt, hij, dan komt hij terecht in een Poolse gevangenis waar het nog niet deugt. Want dat Je duurt nog wel even wat hij gevangenis. Dat hij dat goed afweegt. Uh, en dan denkt u dan mogen de veroordelen hier in Nederland hun straf uitzetten? Uh, in sommige gevallen kan dat, niet in alle gevallen. Waar ligt dat aan? Eh, dat ligt eh, over de, de afspraken die tussen landen en eh, officieren van justitie zijn gemaakt. Dat ligt eraan eh, of het een eh, delict is wat in een land heel erg negatief wordt gezien. Hè? Eh, met verkrachting zou je niet snel in een ander land eh, je straf kunnen uitzitten. Met een financieel delict is dat vaker mogelijk. Dat had dus in dit geval eh, het verhaal van de Telegraaf dat ook kunnen gebeuren. Ja, en nogmaals, laat dit aan de rechter. Daarvoor is de rechter benoemd. Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD. Hartelijk dank. Graag gedaan. Er zijn vanavond op televisie drie dingen die ik graag wil zien... maar ze worden zo'n beetje allemaal op dezelfde tijd uitgezonden. Zo is er een documentaire over het stroomgebied van de Tigris. U weet wel van de Hof van Ede. Salam zijn die damde dat gebied in... zodat het veranderde in een troosteloze woestijn. En een natural world is te zien hoe het herstel daar in zijn werk gaat. De woestijn moet weer bloeien. Op BBC One of BBC 1 om 9 uur. Op Canvas deel 1 van de tweedelige documentaire serie The War Through a Lens. En dan gaat het over de propagandaoorlog tijdens Wereldoorlog 2. Canvas om 10 over 9. En Labyrinth, het wetenschappelijk programma van de VPRO en NTR, besteedt even later aandacht aan het tekort aan kunstmist. De wereldvoedselproductie is daarvan in hoge mate afhankelijk. Zijn er alternatieven? Labyrinth om 5 voor half 10 op Nederland 2. Op de radio lunch, zometeen met Jurgen van den Berg. Publieke en commerciële radiostations hebben de handen ineengeslagen. Want die gaan uh, meer aandacht geven uh, aan het adverteren op de radio. Dat, dat adverteren is daar, uh, hoor dat? Uh, nou ja, dat ze weten dat die radio nog bestaat en dat het een hele goede uitlaatklep is. Dat is heel goed. speciaal bureautje voor opgericht en de directeur daarvan die komt hier zomaar na, na, naartoe. Moet er een speciaal bureautje voor worden opgericht? Ja, ja, nou, ja. ja dat is misschien een leuke vraag. Ja. <laughs> Goeie, dat ga ik even noteren. Uh, dan mediaforum Elsebiek Havergaard, Ruben L. Oppenheimer... gaat onder meer over die rechters in Amsterdam... die opgewassen waren tegen de enorme mediadruk, bleek uit eigen onderzoek. Uh -huh. En straks om half twee in stand.nl uh, De stelling, het kabinet moet juist nu investeren in onderwijs. En waarom juist nu? Nou ja, omdat het uh, nodig is. We ga, raken achterop, uh, schijnt. He. Het wordt uitgelegd zonder twijfel. Ja. De stelling aan de luisteraars wordt voorgelegd. Hartelijk dank. Zometeen dus lunch. Surf naar de gids.fm. Tot morgen.